Jobboot met het NOS Noodweer zorgt in delen van het westen en zuiden van het land voor overlast. Vooral in de regio Rotterdam heeft het verkeer hinder van zware regenbuien. Bij Schiedam liep een deel van de snelweg onder, wat files veroorzaakte. Volgens de brandweer zijn er meldingen binnengekomen van wateroverlast in Rotterdam, Schiedam en Maasluis. Het gaat om ondergelopen straten, tuinen en kelders. Ook in Brabant en Limburg hebben zware regenbuien gezorgd voor ondergelopen wegen en kelders. Het noodweer is plaatselijk. In korte tijd valt er veel regen. De brand die woedt bij een chemisch bedrijf in Apeldoorn is zo goed als onder controle. Dat heeft de brandweer gemeld. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren nog gesloten te houden. Ze kunnen last hebben van de reuk van verbrand plastic. De brand brak aan het eind van de middag uit op het bedrijventerrein dat tussen de A1 en de A50 ligt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Het is nog onduidelijk waardoor het vuur in Apeldoorn is ontstaan. De vrouw die zichzelf vanmiddag in het centrum van Bennekom in Gelderland in brand stak, was ernstig verward. Dat zegt de politie. De vrouw van 51 is met zware verwondingen overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Wat de vrouw tot haar daad heeft gebracht is niet bekend. Omstanders hebben geprobeerd het vuur met flessen water te doven. Er waren veel mensen in het centrum van Bennekom toen de vrouw zichzelf in brand stak. In Mexico is een massagraf ontdekt met daarin 117 lichamen. Volgens de autoriteiten gaat het vooral om slachtoffers van misdrijven. Het massagraf werd ontdekt nadat een rechter de opdracht had gegeven om een lichaam op te graven. Dat gebeurde op een begraafplaats voor ongeïdentificeerde lichamen. Toen bleken daar nog tientallen andere onbekende lichamen te zijn begraven. De afgelopen tien jaar zijn naar schatting 100.000 mensen in Mexico slachtoffer geworden van geweld. Vaak komt dat door de drugsoorlog in het land. Het weer in een groot deel van het land. Een zwoele avond met temperaturen boven de 20 graden. Vooral in het zuiden nog kans op een stevige onweersbui. Morgen overal zonnig en warm. De maxima liggen tussen 23 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Later op de dag in het zuiden weer kans op een enkele onweersbui. Dit was Dan NOS -journaal. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de Euro Breakdown. En helaas weer laat hij het afweten. Dus u zult het weer een uurtje met mij moeten doen. non-stop het laat afweten stel ik voor om er weer een gezellig uurtje van te maken met heerlijke muziek. Ook niet helemaal goed. Klinkt een beetje dof. Dus we gaan even over naar A Turning Flame van de Bengals. onderzong over Daniel. En we gaan door met Jan Smit. En die heb het over Vrienden voor het leven. Je komt erachter vroeg of laat Een goede vriend een beste maat Je hebt ze nodig in het vuur Is het enige dat wel, zelfs een blik zegt genoeg.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 daar de geweldige Dyer met Sultan of Swing. We gaan nu door met Pride in the Name of Love. Een lied van de band U2 en het is een ode aan Martin Luther King. Het was duidelijk een andere uitvoering dan dat had ik vroeg had. Maar ja, dat krijg je als je moet improviseren. Oké, okay, we gaan gewoon eventjes door met een ander plaatje voor u. Dolly Parton met I Will Always Love You. In. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.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 was Billy Joel met de Piano Man. Alweer een verzoekplaat. Ja, ik weet zeker met de volgende dat ik daar onze schoonmaakster... of onze koffiejuffrouw bij ZFM een heel groot plezier mee ga doen. Ze wil dolgraag naar de speeltuin met Marco Besato. Je hulpeloos verlaten aan je moeders warme hand Als een schaap tussen de wolven naar bestemming Clay Living my life Missing you, California Still missing you, California Vergeet u niet morgenavond het jubileumconcert in theater De Krocht. En dat aanvang is om 8 uur van de Beachpopzingers. We bestaan twaalf en half jaar. De kaarten zijn A850, inclusief een drankje, verkrijgbaar nog bij Bruna of vanavond of morgenavond aan de deur van Theater de Krocht. Ze zingen een zeer gevarieerd programma onder leiding van Arno Westerberger en een combo. En het is Theater de Krocht, grote krocht nummer 41. En gaat u, dan zal u deze zeker horen. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding ring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 Mine is the sunlight Mine is the morning For now Mijn twee uurtjes, mijn twee invaluurtjes schieten al op. Het lijkt wel een droomscenario.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 Ach,